De Kikkerprins Heel lang geleden, toen wensen nog vaak uitkwamen... leefde er een koning met zijn mooie dochter. Ze was zo mooi en liefdevol... dat de koning haar altijd alles gaf wat ze maar wilde. Vader, mijn oude speelgoed verveelt me. Ik wil iets nieuws om mee te spelen. Oh, mijn liefste, omdat je zo kostbaar bent... Wil ik je het meest kostbare speelgoed geven wat mijn opa mij gaf in mijn jeugd? De koning opende zijn gouden kluis en haalde er een gouden bal uit. Wow. Neem deze bal. Het zal zo fel als de zon in de lucht schijnen, maar het is heel erg kostbaar. Raak het nooit kwijt. Dank je vader. Je bent de beste vader in de hele wereld. De prinses ging in de tuin spelen. Terwijl de bal naar beneden rolde, rende de prinses erachteraan. Opeens was er een lelijke kikker. Eeuw, ga weg jij, vieze kikker. Ik zag je vanuit de struiken en ik ben erg onder de indruk van je schoonheid. Mag ik je vriend zijn en met je spelen? Quaak. Uh, hoe kun je eigenlijk aan zoiets denken? Ik kan niet spelen met zo'n lelijke, frattige kikker als jij. Ik ben het mooiste meisje in de wereld. Waarom zou ik met zoiets lelijks willen spelen? Ja, ik kan huppen, ik kan springen, ik kan zelfs zwemmen en je bal vangen. Ik ben de perfecte persoon om met je te spelen. Ik speel liever alleen dan dat ik een lelijke kikker aanraak. Vol walging ging de prinses terug naar het kasteel om van de kikker af te zijn... De volgende dag ging de prinses weer spelen met de bal. Ze zocht een rustig plekje uit onder een lindenboom bij een put. Hoe rustig en kalm deze plek is, die verschrikkelijke kikker kan me hier niet vinden. Ze ging spelen met de bal. Ze gooide het in de lucht en ving het weer op. Terwijl ze dat deed, glinsterde de bal zo fel in de zon dat het haar verblindde. In plaats van dat de bal terugviel in haar hand, viel de bal op de grond... En stuiterde het in de put. Oh nee, mijn, mijn gouden bal. Oh mijn god, het is zo diep. Ik kan niet zien waar mijn bal is in deze diepe vijver. Ze huilde en huilde. Alsof ze nooit meer getroost kon worden. En in het midden van haar gehuil hoorde ze een stem. Wat is er aan de hand, dochter van de koning? Je tranen kunnen een hart van steen doen smelten. Ze keek waar de stem vandaan kwam. Oh, ben jij het, lelijke kikker? Ik moet huilen, omdat mijn gouden bal in de vijver is gevallen. Geen probleem. Ik kan je helpen. Maar wat krijg ik van je als ik je gouden bal haal? Alles wat je wil, beste kikker. Al mijn kleren, mijn parels en juwelen. Of zelfs de gouden kroon die ik draag? Je kleren, je parels, juwelen en je gouden kroon, daar heb ik niks aan. Maar als je mijn vriend wil worden en me wil hebben voor je gezelschap en als speelvriendje... en me bij je aan tafel laat zitten, huh? me van je bord laat eten... en me uit je beker laat drinken en me laat slapen in je kleine bed... als je me dit allemaal wil beloven, zal ik in het water duiken en je gouden bal weer halen. De prinses raakte gefrustreerd naar het horen van de lange lijst van eisen van de lelijke kikker. Maar omdat ze haar bal wilde hebben, besloot ze rustig met de kikker om te gaan. Oh ja, ik beloof het allemaal. Wat je maar wil. Als je mijn bal maar weer ophaalt. Zodra de kikker haar belofte hoorde, verdween hij uit het zicht. Na een tijdje kwam hij weer naar boven met de bal in zijn mond. En hij gooide de bal op het gras. De prinses was superblij om haar mooie speelgoed weer te zien... en pakte het op en rende ermee weg. Stop! Stop! Neem me mee! Ik kan niet zo snel rennen als jij! Maar het had geen zin. De volgende dag zat de prinses met de koning aan de tafel. Ze at van haar gouden bord... Toen klopte er iemand op de deur. O oh, prinses, laat me erin. De prinses stond op en rende om te kijken wie het kon zijn. Maar toen ze de deur opende, zat er een kleine kikker buiten. Jij ja, vies beest. Hoe durf je naar mijn huis te komen? Ze deed de deur snel dicht en ging terug naar haar stoel. Maar ze voelde zich ongemakkelijk. Het viel de koning op hoe snel haar hart sloeg. Mijn kind, waar ben je bang voor? Staat er een reus klaar aan de deur die je wil ontvoeren? Oh nee, papa. Het is een verschrikkelijke kikker. En wat wil de kikker? Oh papa. Ik zat bij de vijver gisteren. Was aan het spelen met mijn gouden bal toen het in het water viel. En de kikker kwam en haalde het terug op de voorwaarde dat ik hem mijn maatje liet zijn. Oh. Oh. Ik beloofde dat, maar ik had nooit gedacht dat hij uit het water me achterna zou komen. Maar nu staat hij buiten bij de deur... En wil hij binnenkomen? Dochter van de koning, open de deur. Je hebt me iets beloofd. Zodra je iets hebt beloofd, moet je het nakomen. Open de deur en laat hem binnen. Dus liep ze naar de deur en opende deze. De kikker sprong naar binnen en volgde haar, totdat ze bij haar stoel kwam. Dank je, prinses. Til me op en laat me bij je zitten. De prinses keek boos naar hem maar zag weer haar vader strenge blik. Ze tilde hem op. Ah, nu kunnen we samen eten. De prinses at met tegenzin haar eten en de kikker at met veel genot. Mag ik nog wat soep alsjeblieft? Het is zo lekker. Ik heb dit nog nooit in mijn buikje gehad. Kwaak. De kikker at zijn soep op, maar het eten van de prinses leek in haar keel te blijven steken. Mm. Heel erg bedankt, prinses. Ik heb nu genoeg gehad en ben moe. Kun je me naar je kamer dragen en je zijde bed opmaken... waar we dan samen kunnen gaan liggen en gaan slapen? Genoeg. Je kunt maar beter weggaan. Nu meteen, lelijkert. Mijn lieve dochter, dit zijn geen woorden die bij een prinses passen. Je hebt de kikker een belofte gedaan en die moet je nakomen. Zodra iemand van het koningshuis zijn woord heeft gegeven, kunnen ze dat niet meer veranderen. Dit is onze oude traditie en die komen wij na. Ah! Ze pakte de kikker met haar vinger en duim, droeg hem naar boven en zette hem in een hoek. Je kunt maar beter de hele nacht hier blijven, want anders gooi ik je in het donkere bos morgen. Ik ben moe en wil net zo comfortabel als jij slapen. Pak me op of ik zeg het de koning. Jij verschrikkelijke kikker. Ze pakte hem op en gooide hem met al haar kracht tegen de muur. Maar zodra hij viel, ging hij meteen dood. Huh? Wat wakker, jij gekke kikker. Hou me niet meer voor de gek. De prinses prikte hem met een vinger. Maar hij was zo dood als een pier. Is hij echt dood? Oh, mijn god, wat heb ik gedaan? Word alsjeblieft wakker, kikker. Het spijt me van mijn stomme gedrag. Ze pakte hem op in haar hand en bleef huilen. Ze kuste zachte kikker. Wonden boven wonden opende de kikker zijn ogen en sprong op de vloer. Huh? Hij was geen kikker meer, maar werd plotseling een charmante prins met prachtige ogen. Oh my. Wie ben je? Waar is de kleine kikker? Geen zorg. Ik ben dezelfde kikker en nu ben ik de prins. Ik zal je het hele verhaal vertellen. Toen ik een mens was, was ik vervelend en arrogant. Ik was in het bos op dieren aan het jagen. Plotseling kwam er een bosvee mijn kant op. Jij vreet mens. Deze dieren zijn geen speelgoed om mee te spelen. Ze zijn levende wezens, net als jij. God heeft deze prachtige natuur gemaakt. En jij maakt het kapot. Hebben ze je ooit pijn gedaan? Hoe durf je zo tegen me te praten? Weet je niet wie ik ben? Ik ben de prins van dit koninkrijk. En dit bos is van mij. Elke boom, elk dier en verder alles op dit land is van mij. Stomme prins, de natuur is van God. De maker van dit alles is God. Niet jij. Jij hebt geen recht om al deze dieren te doden. Genoeg, dame. Laat me er langs. Plotseling veranderde de bosvee in een grote vrouw. De prins werd bang van haar. Jij, arrogant mens. Ik vervloek je in een kleine kikker. Nu zullen de slangen in dit bos op je jagen. Net zoals jij op arme herten aan het jagen was. Meteen veranderde de prins in een kikker. Oh, wat heb je met me gedaan? Ik smeek je, bosvee. Vergeef me alsjeblieft. Ik beloof moeder Natuur nooit meer te kwetsen. Ik zal vriendelijk zijn tegen elk dier. Ik beloof het, alsjeblieft. Vergeef me. Ik denk dat je je fouten hebt ingezien. Maar je arrogantie zal niet ongestraft blijven. Ik zal je een tegenspreuk geven. Ja. Alsjeblieft, mevrouw. Ik zal me bewijzen. Je zult een prinses moeten vinden... die geen respect heeft voor arme dieren... en haar moeten overtuigen om aardig tegen je te zijn. Alleen, als je het lukt om deze gewoonte te veranderen... zul je weer een prins worden. De prinses schaamde zich dat ze zo onbeleefd was. Wees niet verdrietig, mooie prinses. Beloof me nu dat je nooit meer iemand zo respectloos zult behandelen... en aardig tegen iedereen zal zijn. Ja, dat zal ik doen, prins. Oh, dat is geweldig. Omdat je besluit zo goed aardig te blijven... mag ik je om iets vragen? Natuurlijk, wat je maar wil. Jij bent het mooiste meisje wat ik ooit heb gezien. Ik ben verliefd op je. Wil je met me trouwen, prinses? Zonder twijfel zei de prachtige prinses ja tegen de charmante prins. Met haar vaders goedkeuring gingen ze trouwen. Elke dag ging het stel dieren voeren en zorgde ze goed voor alles in de natuur. De bosvee zag de vriendelijkheid van het stel en was erg blij. Goed gedaan mijn kinderen. Jullie hebben jezelf bewezen als menselijke wezens. Deze goddelijke menselijkheid zit in elk mens... Maar diegenen die dit ontluikt hebben, zullen goddelijk worden. God zal jullie beiden altijd belonen met zijn zegeningen. En het stel leefde nog lang en gezegend.